Op de dag van de installatie van Catherine Samba-Panza... tot interim-president van de Centraal-Afrikaanse Republiek... zijn 16 doden gevallen. De nieuwe president had de strijdende milities opgeroepen... de wapens neer te leggen, maar dat is niet gebeurd. Sinds december woedt er in de Centraal-Afrikaanse Republiek... een burgeroorlog tussen islamitische en christelijke milities. Catherine Samba-Panza werd maandag benoemd tot interim-president... als opvolger van de afgetreden Michel Jotodia. De HEMA gaat onderzoeken of het in de jaren 70 en 80 producten heeft ingekocht die door Oost-Duitse dwangarbeiders zijn gemaakt. Eén vandaag meldde dat onder meer Wehkamp, HEMA, Philips en Shell producten bestelden die gemaakt werden door politieke gevangenen in de DDR. Dat zou blijken uit onderzoek van Stasi-archieven. De HEMA verwacht een moeizaam onderzoek omdat het bedrijf de afgelopen 40 jaar een aantal keer van eigenaar is veranderd. Het weer, het is nevelig, met regen of motregen. In het noordoosten kan wat natte sneeuw vallen. Overdag blijft het droog, het wordt dan 1 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks een gesprek met Twan Heijmans over zijn nieuwe boek Pristina. Zijn vorige boek Op Zee werd een uh, gigantische hit in Frankrijk... en kreeg een uh, fantastische prijs daar. En uh, u wordt genomineerde voor de VSB Poëzieprijs. Vanavond is dat uh, Maria Parnas. En uh, we gaan het ook hebben over koffiepotten. Want uh, schilder Klaas Gubbels is daardoor uh, gefascineerd en door andere dingen. Maar we beginnen met Daniel D. Hij is uh, stadsdichter van Rotterdam, maar hij schrijft ook proza. En deze week schrijft hij elke avond voor ons. Een verhaal en hij, is, uh, hij heeft een bundel, Monsterproof en een novelle geschreven: De Zonde Gedaad. Goedenavond, uh, goede nacht, Daniel. Hallo. Waar gaat het uh, vandaag over? Ja, vandaag uh, of eigenlijk gisteren uh, was het dat uh, Salvador Dali alweer 25 jaar geleden uh, overleed. Dus dat is mijn insteek geweest. Oh ja, want dat, dat uh, ja, is een mooi rond getal, dus daar is dan altijd even aandacht voor: 25 jaar dood. Precies, ja. Dus eigenlijk gaat het een beetje uh, over kunst. Nou, ik uh, ben benieuwd. Oké, okay. uh, het heet Oor. Salvador Dali is alweer 25 jaar dood. Hij werd ook wel de Great Master beter genoemd... omdat hij hield van gluren naar vrouwen. Hij schilderde smeltende klokken en zwevende oren. In het oor van Nelson Mandela zit een haas verborgen... althans in het standbeeld van zijn beeldenis... Dali had dat vast kunnen waarderen. De haas verwijst naar de haastklus die de Zuid-Afrikaanse kunstenaars hadden. Mooier had het geweest als de haas had verwezen naar het Chinese dierenriemteken. Want hazen zijn getalenteerd en ambitieus. Hazen hebben een sterke behoefte aan rust en harmonie. En zijn erg gevoelig voor hun omgeving. En hazen worden bewonderd en vertrouwd. Maar Madiba is geen haas. Ik ben wel een haas. Ik ben echter geen standvastig persoon en al helemaal geen voorbeeld voor anderen. Het enige dat ik met hem gemeen heb, is de geboortegrond... en als peuter heb ik eens een knikker in mijn oor gepropt. Dat durfde ik in eerste instantie niet eens aan mijn moeder te vertellen. Dat was de enige keer dat ik iets in mijn oor propte. Verder bezit ik geen dwangmatige neiging om voorwerpen in lichaamsopeningen te steken. Ik vermoed dat Mandela dat even min had, maar zeker weten doe ik dat niet. Ik raak overigens niet opgewonden van oren. Ze doen me niet zoveel. Ondanks het feit dat oorlelletjes bij vrouwen een erogene zone kunnen zijn. Tussen mijn oren wemelt het dan weer wel van de vunzige gedachten. Gelukkig heb ik een geliefde die het liefst de hele dag naakt rondloopt. Ik snap dat wel. Jaarlijks sterven er honderden mensen tijdens het aankleden. Je kunt de goden dus maar beter niet verzoeken. En ik kijk er graag naar. Dat vajorisme heb ik dan... Weer gemeen met Dali. Al probeer ik het zo min mogelijk stiekem te doen. Kijk, zo. Dat je toch iets gemeen hebt met, uh, met grote mannen. Je, je geboortegrond, heb je die gemeen met, met Mandela? Uh, ja, ik ga, ja, ja, ja, ja, ik ben ook uh, uh, in Zuid-Afrika geboren. Oh, God, nou, dat, uh, dat wist ik helemaal niet. Dat, nou ja, dat, dat, is nee, leuk. dat is ook verder niet van belang. Maar. Nee, maar goed, ik, ik, vond, ik, vond dat, ik vond dat opmerkelijk. En uh, ja, dat je als schilder een failleur bent, dat hoort natuurlijk ergens ook wel een, een beetje, toch? Want, want je, je, moet, je, je moet toch een beetje met een blik naar de werkelijkheid kijken die er niet al te geposeerd uitziet bij voorkeur. Daar, ja, je daar, moet, zit, al, daar zit al een op, soort failleurisme in. Ja. ja, dat had Rembrandt ja. op zijn manier ook al een beetje. Ja, precies. al heeft hij natuurlijk minder, en dat weet ik eigenlijk niet eens zeker, maar... Ik... Ik zou zeggen dat hij minder vrouwen heeft geschilderd. Ja, ik geloof wel iets van: badende, badende mooie vrouwen, dat dat één dat, dat, dat doek was. Maar ook, ook wel veel naar zichzelf gekeken en, en heel ja. ernstig en zo. En, ja, nou ja, zo doen. Heb, je, heb je verder nog een, een diepe gedachte bij het, uh, het 25-jarig overlijden van, van de grote Salvador Dali? Nee, nee, had ik niet. Nee, ja, het is gewoon een, een excentriek figuur geweest. En uh, ja, dat vind ik wel geinig. Ik ja. zoek dat mensen er gewoon wel zijn. Zeker, ja, mocht er zijn. Dat, daar, heb je absoluut, ja. uh, daar heb je absoluut gelijk in. En uh, ik, ik zat ook te denken over, over wat je zegt over uh, obsceniteit. Hè? Dat, dat mensen allemaal hun eigen perversiteit hebben. Dat, er wordt wel eens gezegd dat iedereen een perversiteit heeft. En, en dat in onze samenleving er eigenlijk op niks een grotere straf staat dan op perversiteit. Uh, ik weet eigenlijk niet of... Beide dingen waar zijn. Ik ben bang dat de meeste mensen uh, toch een stuk saaier zijn dan, uh, dan, uh, waar we, dan dat we erover zouden kunnen rommelen. Ja, maar dat en... wil niet zeggen dat ze niet pervers zijn in hun hoofd, maar dat wil gewoon zeggen dat ze nooit de moed hebben gehad om hun perversiteit in praktijk te brengen. Ja, op zo'n manier. Ja, dat is zonde. Maar de straf, is ook, de straf is ook heel groot, want als, als het aan het komt dat iemand steekpenning heeft aanvaard... of, of mensen heeft later vermoorden, dan, dan heeft dat nooit zoveel ophef als wanneer die betrapt wordt... midden in het plegen van een perversiteit, zelfs als die onschuldig is. Ja, ja toch wel typisch. Dan zijn we toch nog zo'n vrij en open land. En dat het dan toch nog gebeurt, hè? Ja, dus, dus ik ja. zou een lans willen breken voor... Uh, voor, ja, toch voor perversiteit ook een beetje. Dan misschien of misschien ook niet. Ach, ja, zo. nou ik vind het wel een goed idee. Want ik zelf, uh, nu dat zo zegt... Uh, kijk, ik, uh, ik ben er ook niet zo open in, denk ik. Kijk, ik heb een geliefde die dan graag naken rondlopen. En daar kijk ik graag naar. Maar ik zelf zou dat nooit doen. Naken rondlopen. Ik ben toch snel beschaamd. En ik denk toch heel snel van... Wat zouden anderen er wel niet van denken? Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja... Ik ik ben nogal kouwelijk, maar dat is misschien... Uh, <laughs> ja, misschien is dat ik heb het ook al in maak... pienehoort trouwens. Maar... <laughs> ja. Nou, ik uh, tot morgenavond. Een, uh, een fijne dag en een goede nacht. En uh, dankjewel, Daniel D. Graag gedaan. Jij nog een mooie uitzending. Ja, dankjewel. Dag. Oké, okay. hoi hoi. De naam Broken Twin, daarachter gaat van alles schuil, namelijk de Deense Maaike Vossen-Romme. En dat is een vrouw die graag muzikale verhalen vertelt. En vorige week einde trad ze op in Nederland tijdens het Noorderslagfestival. En dit is een nieuw nummer van haar en dat heet Beaches. The world is yours to heaven to hold a wreck in your head. See how it flows. Breathe in. Broken Twin en het nummer heet Beaches. De week begon mooi. U luistert trouwens naar Nooit meer Slapen van de VPRO. De week begon mooi voor journalist en schrijver Twan Heijmans. Op maandag mocht hij met de koning en de president van Frankrijk aanschuiven... voor lunch. de koning van Nederland en de president van Frankrijk. En dat kwam allemaal omdat hij de prestigieuze Franse literaire prijs had gewonnen... voor zijn debuutroman Op Zee. En inmiddels, ook mooi voor het begin van de week, is zijn vervolgeroman uit Pristina. En dat is een verhaal over topambtenaar Albert... expert in het oplossen van moeilijke asielzaken... Hij wordt naar een ongenoemd eiland gestuurd om een verborgen vluchteling op te sporen en terug naar het land van herkomst te zenden. Verslaggever Maarten Westerveen trok Twan Heijmans met Twan Heijmans samen naar Pretpark Duinrel, waar Swinters asielzoekers in de bungalows worden ondergebracht. Maar voor de poort moest nog even onderhandeld worden. Hoi, met Twan Heijmans van de Volkskrant. Hey, hoi. Ik heb, ik heb een vraagje, een merkwaardig vraagje. Maar ik ben, uh, ik ben in uh, Duinrel met een uh, verslaggever van de VPO Radio. Van het programma uh, Nooit meer slapen over boeken. Dat gaat over mijn nieuwe boek. Dus hij, hij wil mij interviewen over, mijn, uh, over Pristina. En uh, de vraag is of we heel even over het uh, terrein mogen lopen, zonder verder mensen aan te spreken of iets, maar uh, alleen maar om mij te interviewen. Uh, dus de beveiliging die vraagt of, uh, of, ik, of ik jou even kan bellen. Ja, de oude oh, medewerker de COA medewerker sorry, ja. Oh, ja, nee, het, het heet Pristina. En het, het is een roman en het gaat over een, een, een, een vrouw die in Nederland moet worden uitgezet. Door een uitzetambtenaar. Dat, dat is het verhaal. Ja, je moet het wel lezen. Ik zal je daarin sturen. <laughs> Oké, ja, ja, precies. Nee, maar het is echt een roman. En het uh, radioprogramma gaat ook over, uh, over boeken, dus vandaar. En we dachten, nou ja, het is, we zochten een mooie plek om het even te doen. Vandaar dat we hier uitkwamen. Het is een beetje onwerkelijk. We lopen nu dus door het bungalowpark van uh, het uh, uh, attractiepark Duinerel. Dus, uh, het ziet er heel erg... Uh, het ziet er heel erg uh, net uit, alles ziet er keurig uit, klaar voor de toeristen. Maar overal om ons heen, we worden omsingeld door honderden nationaliteiten. Wat, wat is hier aan de hand? Ja, dit noemen ze een opvanglocatie. Hè. Dit uh, een waar ze uh, asielzoekers onderbrengen in de afwachting van hun uh, procedure. En, uh, ik vind deze heel erg mooi. Want het is, het is uh, een Park in Duinrel en uh, in Wassenaar. Uh, en we zijn net langs de huizen gelopen waar, uh, waar gewoon toeristen in zitten. Hè? Van de, de Holiday Camp en hoe heet die bedrijven. En die komen dan een paar dagen naar Duinerel. Uh, om vakantie te vieren met een gezinnetje. En komen dan bij de supermarkt of bij de Pinautomaat ook uh, mensen uit Eritrea tegen. Die, uh, de, ja, de, hier, hier, hier komen twee werelden bij elkaar die... Uh, uh, die heel ver uit elkaar liggen. Het zijn echt andere planeten. Je hebt veel in dorp, in Friesland en Groningen bijvoorbeeld ook gehad. En dan kun je dan in een café zitten uh, van een dorpje. En dan uh, fietsen opeens vijf uh, Afghanen langs op, uh, op Friese heren fietsen. En ik vind het zo mooi om dat te zien. Het, het is zo... Aan de ene kant is het heel logisch en aan de andere kant is het ook heel onwerkelijk. Het boek begint... Eigenlijk als een soort klassieke 19e eeuwse roman... met een, een, een dappere ambtenaar die erop uit wordt gestuurd naar een ver gewest. Een eiland in dit geval, dat niet gespecificeerd wordt. En op dat eiland, daar is een vreemdeling die eigenlijk het land uit moet. Wie het is, hoe het verhaal precies zit, dat weet hij allemaal niet. Maar dit is een ambtenaar die vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen... en nu erop uit wordt gestuurd door zijn minister om de klus te klaren. En die komt op een eiland aan. En die mensen zijn weer voor hem vreemd. Zoals hij vreemd is voor hen. Waarom heb je die hele klassieke toon gekozen... om een, toch zo'n heel erg 21-eeuws e uh, verhaal te vertellen? Nou ja, voor, vooral omdat het een, uh, echt een lekker boek moest worden. Hè. Dus dit, Het is een roman en ik dacht van tevoren... ik kan dit onderwerp wel, uh, wel aansnijden. Maar dan moet het ook echt wel een roman. Het moet niet een, een half uh, non-fictieboek worden. Uh, ja, en ik, ik hou van mooie... Uh, Mooie verhalen. En, en, uh, uh, ik vind dat de, dat de roman het ook wel mag hebben. Met een goed plot. En uh, fijne mensen. Nou ja, de, dus daarom ben ik zo... Uh, daarmee begonnen. En, en, ja, het is een heel klassiek begin. Hij staat op de veerboot. Naar, uh, in de richting van het eiland. Dat eigenlijk heel erg op Vlieland lijkt. En uh, nou ja, de eerste zin is ook... Hè, van hij komt daar aan. En iedereen weet wie hij is, terwijl hij, hij heeft het zelf niet door. Uh, maar iedereen weet natuurlijk uh, wie deze man is... Uh, die, uh, die met de boot naar het eiland komt. En wat hij komt doen, hè, dat hij daar iemand uh, weg komt halen. Nou, die spanning vind ik leuk, dat is mooi. en uh, Ja, ik hou daarvan. Nou, dat, als je dat zo vertelt, dat betekent dat je op een gegeven moment... naar dit onderwerp, waar je dus uh, uh, zoveel van weet... dat je naar dat onderwerp hebt gekeken en dat dat heb je eigenlijk geabstraheerd. Hè? Je hebt het weggehaald van de, van de voorpagina's en van de, van de columns. En dan heb je opeens dus een soort grote lijn ingezien... die zich dus ook voor een, een tijdloos boek leent. Hoe zou je die grote lijn noemen? Ja, jeet maar. Uh, nou, ik wil het in ieder geval naar het menselijke terugbrengen. Dat, dat is uh, hoe, hoe mensen met elkaar omgaan als ze uit andere van andere planeten komen... Hoe, hoe, hoe, uh, hoe angstig ze kunnen zijn... voor vreemdelingen... maar ook hoe verliefd ze erop kunnen zijn. Hè? Want het... Uh, uh, er is ook, een, uh, dit boek heeft ook mijn vriendin zei... ze vond het een heel romantisch boek... en dat is het misschien ook wel... Uh, want het gaat ook over liefde tussen mensen... en hoe, hoe, hoe mensen samen... Uh, uh, samen optrekken... voor iemand. Hè? Er zijn drie, drie mannen op dat eiland... waaronder de burgemeester... die, die om deze vreemdelingen heen gaan staan. Uh, en, en ervoor zullen zorgen dat ze niet van het eiland weggaat. Uh, dat vind ik iets heel moois. Terwijl, uh, en dat staat heel erg haaks op hoe wij <coughs> hoe er vaak... In de, ook in de media wel over vreemdelingen wordt geschreven. Dat, hè, dat, dat we daar toch een soort angst van hebben. En dat ze, dat ze ons land binnenkomen stormen. Nou, je kunt ze gek niet uh, verzinnen. Dus ik vond het mooi om op dat niveau te brengen. Want dat is uiteindelijk het niveau waar het om gaat. Voor, voor, voor jezelf en voor iedereen. En dat vind ik ook... Dat had ik toen ik voor de krant veel schreef over het onderwerp. Deed ik dat ook al. Ik zat, ik zat heel vaak in dit soort huisjes. Gewoon te luisteren naar mensen. En uh, uh, nou ja, te proberen achter te komen wat ze nou dreef. Albert is een interessante ambtenaar, want het is geen loser en het is geen robot. Hoe zou jij Albert omschrijven? Ja, complex. Ja, uh, ja, ik, ben heel, ik hou heel erg van Albert. Uh, nou ja, het is misschien een beetje een gezichtsloze man... die, de, die zelf niet goed weet wat zijn eigen identiteit is. En uh, daarin treft hij uh, hierin, de, de vreemdelingen... Die letterlijk niet meer weet waar ze vandaan komt. Zij is dat echt vergeten omdat ze, omdat ze als klein kind naar Nederland is gekomen. En nou ja, vervolgens op allerlei plekken heeft gewoond. Maar hij heeft eigenlijk hetzelfde. Hij, hij, hij weet dat hij dit doet, dit werk. En hij doet het goed en met overgave. Hij heeft een score van 100%, hè, zegt hij steeds. Bij het uitzetten van, het van moeilijke uitzetten. gevallen. Ja, hij doet echt de echt moeilijke klussen. En dan wordt dus ook ingezet door de minister om, om klussen te klaren... die politiek van belang zijn. Hè? Uh, en, maar tegelijk, hij heeft eigenlijk niet zo goed door... dat hij daar, daar zijn identiteit aan probeert te ontlenen. Terwijl wat erachter zit, wie nou de echte Albert is... weet hij zelf denk ik ook niet. En dat, dus in die zin is hij een beetje een man zonder uh, eigenschappen... zou ik bijna zeggen, die van man zonder verhaal. Wat maakt dan dat jij zo van hem houdt? Ik vind zijn worsteling zo mooi. Want ik laat hem natuurlijk flink struikelen in het boek. Hè. Hij, hij is de man van de regels. en de, de um, nou ja, dingen moeten gebeuren zoals ze, ze nou eenmaal met z'n allen hebben bedacht. Hè. Hij, dus een van zijn uitspraken is altijd... Uh, ik doe wat het beste is voor iedereen. Of dat is het beste voor iedereen. Hè. En, en uh, uh, dan ben ik wel weer kwijt waar ik heen wilde. Uh, Tegelijk, nou ja, hij, hij, uh, hij leert langzaamaan dat het niet zo in de wereld gaat zoals, je, uh, zoals hij ze graag zou willen. Dus hij gaat naar Egypte om, om, om uh, spullen te zoeken voor die het bestaan van Irin kunnen bewijzen. Ja, en daar komt hij in de rellen terecht en, in, uh, en eigenlijk druk ik hem daar nog even met, met zijn gezicht op de stenen. Van, van, de, de wereld is niet zo eenvoudig zoals je... Uh, zoals je zou denken. En zo, zo is het ook met al die regels die wij bedenken. Ik, uh, uh, het gaat wel om regels, maar uiteindelijk gaat het om, om twee mensen... die samen daaruit moeten zien te komen. Is er een groot verschil tussen uh, Twan de journalist en Twan de romanschrijver? Uh, nou ja, ja, ik ben dezelfde persoon. Uh, maar het nou ja, is wel echt anders. Ja. En het, het, is, het, is ook zo, het beïnvloedt elkaar wel. In dit boek, mijn vorige boek niet. Dit boek wel. Uh, ik ben bijvoorbeeld naar Kosovo gereisd twee keer echt puur voor het boek. En dan liep ik daar rond uh, van nou, ik ben nu de schrijver op zoek naar... Uh, nou, ik wilde gewoon die stad voelen, zeg maar. Daar ging het eigenlijk om. Maar ja, kwam ik wel met drie verhalen voor de krant terug. Dat, dat kon ik dan niet laten. Maar waar ik nu wel, waar ik wel veel voor heb gedacht... is als ik nu zomaar zeg een, uh, een stuk voor de krant schrijf van nieuwsverhalen... Uh, ben ik wel heel erg bezig met uh, feitelijkheid. Dus uh, klopt het allemaal wel. En, uh, ik wil die twee dingen niet door elkaar gaan laten lopen. En, en, en, ik, ik moet ten kost van alles voorkomen... Dat ik uh, in de krant dingen schrijf die niet waar zijn. Of die niet, hè, ook, ook niet een heel klein beetje niet waar zijn. Het moet allemaal uh, 100% kloppen. En dat is een soort besef wat ik nu ineens heel sterk voel. Juist omdat ik, omdat ik dit boek heb geschreven, wat, wat dichter tegen de, tegen de werkelijkheid aanschuurt. Dus het, uh, ja, dat, is, dat is wel. Uh, uh, uh, ik heb gisteren een stukje geschreven over Joris Demming, het dossier wat ik doe. Heel moeilijk dossier. Ja, en dan denk ik echt bij elk woord zit ik te kijken van, uh, is het oké? Okay? Klopt het? Uh... Maak ik het niet te mooi? Ja, precies. Ja. Dus ik word, misschien ga ik voor de krant wel heel saai schrijven nu, juist om het te compenseren. Ik weet het niet, maar ik, ik, ik, ik moet het uit elkaar houden. En dat kan ook, maar uh, dat is wel belangrijk. Ja. Wat heeft de roman dan aan je geopenbaard? Want dat klinkt eigenlijk een beetje alsof je iets ontdekt hebt waar je, waar je in jezelf ook een beetje van schrikt. Nou ja, waar ik van. Ik weet niet of ik ervan geschrokken ben, maar ik ben wel uh, gaan inzien dat. Uh, dat journalistiek en, en romanschrijven samen kan gaan. In die zin dat ik heel veel aan die journalistiek heb. als, als vruchtbare bodem voor. Uh, uh, voor mijn. Uh, voor, mijn uh, uh, als, ja, voor mijn. schrijverswerk, moet het zo maar te zeggen. En, de, en daar heb ik me heel lang tegen verzet. Hè, want in Op zee was ik echt. Wilde, dat is gewoon echt puur fictieverhaal. Ja, het gaat over zeilen en Excel. Uh, maar dat houdt het dan ook een beetje op. Uh, maar ik kwam nu wel dichterbij. En ik was, ik was wel, ik ben echt begonnen met het idee, ik ga niet, ik moet wegblijven van die, van die waard. En hoe verder ik schreef en hoe verder ik kwam, hoe dichter ik er toch tegenaan zat. Ik heb wel geleerd nu met dit boek dat het kan. En ik vind het ook leuk. En, en bovendien vind ik dat het ook wel in de literatuur moet. Die, dat, je, uh, dat je schrijft over. over belangrijke actuele dingen. Uh, ik lees heel veel goede boeken... goede Nederlandse boeken. Uh, maar ik vind het altijd fijn... als er wel iets actueels in zit. Ik heb net, weet ik, net dat boek van... Uh, Wouter Gordijn uh, gelezen. En daar komt opeens Geert Wilders in voor. Nou, Dat vind ik heerlijk. Weet je, echt goed literair boek. Ik vind dat belangrijk. Daar zijn schrijvers ook voor. Uh, om, om juist met die onderwerpen... aan de, aan de haal te gaan en ook verhalen eromheen te verzinnen die niet waar zijn... maar omdat ze niet waar zijn, misschien juist wel heel erg waar zijn. Dat is leuk om mee te spelen. Jij zei net, ik hou van die man. Je had het over Albert. Je had het net over Albert, je hoofdpersoon. Je zei, ik hou van die man. Maar als ik heel eerlijk ben, lijkt het eigenlijk op basis van je boek... dat je van bijna al die mensen houdt. Ik spreek niet alleen heel veel empathie uit voor de motieven van hè, de, de ambtenaar... maar de vreemdeling, maar ook het dorp dat haar beschermt... en ook de mensen die daaromheen... Er zit best wel veel liefde eigenlijk in het boek. Ja, heel veel. Ja. ja, nee, Dat heb je goed gezien. Ik hou van ze allemaal. Ja, ik weet niet waar, waarom dat is. Uh, misschien kan ik moeilijk iemand verzinnen... of uh, beschrijven waar ik een enorme hekel aan heb. Misschien ook wel. Dan moet ik dat in een volgend boek proberen. Maar dit is wel... Uh, uh, nou ja, dit, dit gaat wel over mensen die... die uh, uh, hoe moet ik dat uitleggen? Die maand hard gaan en die, om de, omdat ze zo hun best doen. Dat is, ze zijn allemaal het zijn ook allemaal kleine krabbelaars eigenlijk, die, die zich door het leven husselen. En, dat, en uh, ze doen zo ontzettend hun best om, om te zoeken naar wie ze zijn en, en waarom ze dingen doen. Uh, ja, en dat. Nou ja, goed. Ik denk dat heel veel mensen zo in elkaar zitten. Ik wou net zeggen, aan het eind van de zin, puntje, puntje, puntje, net als ik. Ja, ja, ik ben ook maar een uh, kleine krabbelaar toch? <laughs> Uiteindelijk. Nee, maar ieder mens zoekt. Weet je, hè? Dat, is, uh, dat is, en of je nou een, uh, zoals mensen die hier lopen, uh, uit Eritrea komt of, uh, of waar dan ook. Uh, dat is letterlijk zoeken. Hè? Of dat je hier zit, uh, uh, zoals ik gewoon een gezinnetje heb, in, in een Finex-wijk woont. Uh, en ook zoekt naar dingen van ja, wat wil ik nou eigenlijk, waar en waar. waar. Waar ben ik hier eigenlijk? En, uh, nou ja, dat doen mijn, mijn romanpersonages ook. U hoorde Twan, Hermans, oh, Twan Heijmans sorry, over zijn nieuwe roman Pristina, en die is verschenen bij Atlas Contact. Een beetje soul en een beetje blues en een beetje rockmuziek. Het is eigenlijk alsof je het DNA van James Brown met dat van Howling Wolf in een Reageerbaar zou stoppen en kijken wat eruit komt. Nou, wat er dan uit zou komen is zoiets als de texaan Black Joe Lewis samen met de Honey Bears. En dit nummer heet I'm Broke. I'm Broke, Black Joe, Lewis en de Honey Bears uit Austin, Texas. Van hun album uit 2009, tell them what your name is. 29 januari op een woensdag, als de gedichtenweek begint... dan wordt meteen ook de VSB Poëzieprijs uitgereikt. En dat is de belangrijkste gedichtenprijs van Nederland. We nemen deze week een voorschot. En elke nacht hoort u bij ons een van de genomineerden. En vandaag is dat Maria Barnas. Ik heb wel eigenlijk al zo lang ik een potlood vast kon houden, uh, woorden willen opschrijven. Ik heb zelfs voordat ik het alfabet leerde gedaan alsof ik woorden schreef. En da daar ligt voor mij toch wel de basis. Um, en dat doen alsof, dat doe ik misschien nog wel steeds. Want het is iets heel geks natuurlijk om iets wat in je hoofd zit, uh, te denken dat dat dan op papier kan. Komen. En uh, ja, als driejarige deed ik alsof. En volgens mij doe ik dat eigenlijk nog steeds. Ik herinner me vooral de, de lussen. De lussen, de eindeloze lussen. Uh, waar ik dan letters in zag. En verhalen. Eén keer bij het voorlezen van gedichten in de kring... Uh, kwam Remco Kampert na afloop naar mij toe. En die... Zei, ik weet niet meer precies wat hij zei. Maar alleen al dat hij, dat hij reageerde op wat ik had geschreven. En hij, hij herhaalde heel letterlijk uh, een regel. Die ik had geschreven. En ik vond het zo wonder dat uh, in zijn hoofd mijn dichtregel bestond. En toen kon ik het eigenlijk voor het eerst uh, ja, serieuzer nemen. Het, het gek is maar dat ik... Je kunt heel lang dingen schrijven en, en voor jezelf het idee hebben dat het misschien iets is. Maar je hebt toch mensen nodig die dat op een, een of andere manier erkennen. Al is het maar lezen of een regel herhalen. Dat het ook in de werkelijkheid bestaat. En niet maar alleen in jezelf. Het compliment dat mij het meest heeft geraakt. Um, in het uh, juryrapport van de Buddingprijs uh, werd geformuleerd hoe mijn uh, poëzie zich tussen uiterste beweegt. Eigenlijk in een paar zinnen. Um, het ging over uh, melancholie en humor. Um, zwaarte en lichtheid. Um, en ik, ja, ik hoop heel erg dat, in mijn gedichten, dat de gedichten zelf ook... Um, de dingen, maar ook de gedachten vrijmaken en losmaken. En daarvoor wil ik me ook bewegen tussen alle uitersten. En ik, ik heb dat voor het eerst toen nog geformuleerd gezien en daar zelf ook iets in herkend. Ik had het voor mezelf nog niet zo geformuleerd. Dus dat, dat heeft me toen heel erg geraakt en ook wel een soort stevigheid gegeven. Waar worstel ik het meeste mee? Ik heb bijvoorbeeld in mijn uh, laatste bundel uh, was mijn plan om te laten zien hoe mechanismen van angst denkpatronen beïnvloeden... en uh, zelfs de maatschappij klem kunnen zetten. En het rare is is dat het een heel uh, in ja, naar binnen gerichte bundel geworden is. Nou kan ik dat wel verklaren. Ik denk dat je eerst moet weten hoe dat in jezelf zit... voordat je uitspraken kunt gaan doen uh, over hoe dat dan in de buitenwereld werkt. Maar het is me nog niet gelukt... om. Voor mijn gevoel niet genoeg gelukt om de, de, de, de grotere wereld uh, te laten zien. En ik heb mezelf dat nu weer voorgenomen, maar eigenlijk alles wat ik doe uh, strand in een uh, ja, zo'n beetje net voorbij de rand van mijn werktafel. Waar ik uh, redelijk tevreden mee ben, zeg maar... ten opzichte van de uh, eerdere bundels... is... Uh, ja, misschien toch vanuit die poging... om, om uh, meer dan mijn, mijzelf... en mijn, mijn meest directe omgeving... te beschrijven... dat er meer dan ooit verschillende perspectieven... zichtbaar zijn geworden. Dus uh, ik schrijf een gedicht... Uh, over wat het is om kinderen te hebben... maar er is ook het gedicht... vanuit uh, mijn moeder... die niet zozeer mijn moeder is... Dus het, het is meer een type of een, um, een soort, een, een soort uh, situatie die aan het woord komt... dan alleen maar uh, ja, direct herkenbare dingen uit mijn omgeving. Moeders. Ze houdt het dienblad als rand van een kwijnende wereld vast... en stapt langzaam in het licht... waar zij met donker vloeiende contouren blijft staan en thee schenkt haar lichaam verstilt om het stromen ik kijk zij kijkt me aan recht in een oog dat zich onmiddellijk terugtrekt schaduwen vluchten over het huis dat mij kan onthouden boomtoppen wenken in een wijfelend woud waarboven wolken razen er is kalmte die toeneemt terwijl het donker wordt en koud ik zwaai als een verlatende moeder zij zwaait nog harder. Maria Barnas hoorde u, een van de genomineerden voor de VSB Nou, We hadden eerder dit uur al een Deense zangeres... en hier is dan uh, een nog Deensere zangeres, Agnes Obel... Simpele pianoklanken, strijkers, onderkoelde zang. En uh, zo ook weer op haar tweede album, Eventine, die eind vorig jaar is uitgekomen. Luister maar. Nesse Obel uit Denemarken. Past them by heet het nummer van haar tweede album. Eventine. U luistert naar Radio 1. Nooit meer slapen. De VPRO. Klaas Gubbels schildert stillevens. En niet zomaar stillevens. Maar voornamelijk koffiepotten. Heel erg veel koffiepotten. En af en toe ook kopjes of trechters op wiebelige tafeltjes. Kortom, simpele dingen en dat al 55 jaar consequent. En de afgelopen vier jaar werkte Gubbels aan een serie die hij zelf noemde. super saaie stillevens. En de afgelopen weekende werd hij 80 jaar oud. Onze verslaggever Emmy Colau zocht hem op in het atelier. en vroeg hem of het niet gaat vervelen altijd maar koffiekopjes en andere saaie dingen en wat hem toch beweegt om zo stug door te gaan. Wat een ontzettend mooie plek dit hier, hè? Ja, daar heb ik echt stom geluk mee gehad. Ik heb het wel eens stelden, maar uh, vroeger, voor jouw tijd, werd er altijd gelift. Je had geen rode cent. En ik zat in Arnhem op school. Ik kwam van gescheiden ouders. Mijn tweede vader woonde in Arnhem. En daardoor kreeg ik de mogelijkheid om naar de academie te gaan. Dus ik kwam hier altijd... Ik lifte altijd omdat de weekends ging ik naar mijn vrienden in Rotterdam. En dan kwam ik altijd hier langs. En ik was ontzettend verlegen. Plus dat ik een uh, spraakgebrek had. Ik stond, dat heette toen hak hakkelen. En uh, kwam ik hier altijd langs. En ik dacht, je zal hier toch je atelier hebben. Een soort koetshuis is het, toch? Ja, het is een koetshuis. Midden, ja, hier omheen zie ik bossen en weilanden. Ja, ja. Grote raden. Het is landgoed van Verlindburg-Stieren. Maar het is een aardig verhaal. Want ik dacht, ja, als ik niks doe, gebeurt er niks. Dus tegen mijn karakter in ben ik hier naartoe gegaan. Ik zei, ja, is hier misschien iets te huur van, een atelier? Bij die boer, toen zei die boer, nee, moet je bij de boswachter zijn. Ik naar het hoekje daar, boswachterij, ik naar de boswachter. Die stond zich te scheren. En zegt zei: Ja, uh, ik klim me even aan en rij me achter me aan. Hij op zijn motorfiets hier naartoe, ik erachteraan. Nou, twee minuten. En we lopen hier de trap op en we komen hier binnen. Hij zegt: Is het dat voor je? Op zondag. Nee, het was niet op zolder. Oh, nee, op zolder bedoel ik. Oh ja, ja, op zolder. En uh, ik zeg... Uh, fantastisch, man. Nou, gaan we even naar mijn kantoortje. Maak een, maak een contractje. Zoals ik het je nu vertel... zo snel is het ook gegaan. Ik stond binnen tien minuten weer buiten. Ik had een contractje getekend. En ik heb mijn leven lang tot... voor twintig jaar terug... altijd tien gulden betaald... En u zit er al 55 jaar? Ik, ik heb uitgerekend 55 jaar. Ik was net van de academie en toen had ik het al. Nooit de neiging gehad om toch weg te gaan hier? Nee, nee. En nu had ik verwacht, want uh, ik wist dat u een verzamelaar was... en dat u heel veel dingen allemaal naar uw atelier sleept... maar het ja. is eigenlijk best wel uh, netjes. Er staat wel heel veel, nou, maar het is heel erg keurig geordend allemaal, lijkt het. Dat verzamelen, dat heb ik altijd gedaan... Maar dat begint een beetje, begon dat op een zeker moment boven mijn hoofd te groeien. Ja. Yeah. Dus het enige wat ik nog verzamel, omdat je dat nooit kan krijgen... Als je even mee wil lopen... Ja. Yeah. Dat is... Dit glas, dat is een lionet. Kijk, dat is een Lyonet. Dat is een oud mosterdglas van voor de oorlog. Oh. Ik zie eigenlijk een tamelijk normaal glas. Maar... Nee, het is met de hand gemaakt gegoten. Het is gegoten. En uh, die heb ik ook op een tekening gemaakt. Die laat ik je straks zien. En een soort bako, een Franse bako. Die in de La Rousse staat. Dat is deze bako. Een bako? Dit is een bako. Kijk, dat is een kunstwerk. Yikes. Een gedraaid handvat met een bek die je open draait en weer dicht draait. Zie je? Nou, zie je nooit meer. Gereedschap is het. Ge ja, gereedschap. W wat kun je hiermee? Schroeven losdraaien? Ja, schroeven vastdraaien en losdraaien. Wie heeft er hier, denk ik? Hoeveel zijn het er? 18. Oh, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 17. En thuis heb ik er ook nog twee. Nee, 19 van die uh, babbarko's. Oh, en sinds een half jaar heb ik ruimtes erbij. Oh ja, yeah. dus hier staan nu schilderijen. Kijk, ik heb hier een rek getimmerd voor mijn schilderijen. Hier zit, zit ik heb kasten getimmerd om een grafiek in te doen. Hier zie je. En hier heb ik mijn kijkkamer. Dus als ik een schilderij gemaakt heb, hier zo. Oh ja. Yeah. Hier een andere deur door. Kijk, als ik ah. een schilderij gemaakt heb, dan hang ik dat hier neer. Want ik moet altijd heel lang kijken wat er aan moet gebeuren. Dit is een soort, uh, ja, een soort mini eigen galerie. Zoiets. Ja, maar dat is dan een galerie voor mezelf om te kijken uh, ja, wat moet er wel en wat moet. En uit veel schilderijen kom je niet uit. Niet alles is klaar wat je hier ziet. Ik ben een beetje uitgeput van de laatste vier jaar... van die steleventjes die ik nu gemaakt heb. Dat was toch vermoeiend om zo van die, van die saaie steleventjes... om daar iets van te maken. Kijk, die vind ik bijvoorbeeld niet consequent. Die vind ik te makkelijk. Omdat ik er iets schuin heb ingezet. Dat schuine potje. Daarmee maakt u iets spannender dan... Nee, ontspannender. Onspannender. Minder spannend bedoel ik. Minder spannend. Kijk, als dat ook geel is. Dit. Kijk, dan is het een compleet leven. Dus. Maar dat staat hier al drie kwart jaar. Dus ik doe er lang over. Maar u gaat dan hier op dit bankje zitten? Stel ik me zo voor? Zo? Ja, dan ja, ga ik hier zitten. En dan loop ik weer eens binnen. En dan ga ik weer weg. Dit schilderijtje is af. Deze is af. Die bijna, die is niet af, die is niet af. Dus ik, uh, die, die twee zijn niet af. Maar deze die voorbeeld, wel. hier linksboven in rood. Ja, die is af. Een trechter en een kan. Ja. Waarom is die af dan? Oh. Ja, kijk. Ik kijk altijd of het consequent is. Ik kijk altijd of het consequent is. En, uh, en uh, soms heb ik geluk dat de esthetiek ermee samengaat. Dat het consequent is. Is dat een gevoel? Ja, ja dat is een gevoel. Kijk, deze. waarom zie ik dat nu pas? Dat dat, want dat staat hier al een tijd. Dat dat witte vlekje weg moet. Dat witte mm -hmm. voorwerp. Dat moet weg. Maar ik zie het niet altijd. Ik ja. zie het niet altijd. En wat bedoelt u met... Uh, ik ben een beetje moe van de laatste vier jaar werken. Nou, als je alsmaar hetzelfde doet, alsmaar hetzelfde. Het is niet spiritueel. Ik wil bewust dat zaaien dus zeg maar omdraaien. Dus dat het zaaien iets is. saaie iets is? Dat het saai iets is, ja. Kijk, yeah. die... die is toch super saai. Maar doordat hij zo saai is, draait het om. Boekenkast hier. Ja, alles ben ik nog aan inkleden, dat zie je wel. Het licht op de grond, opruimen, is een vak apart. Kijk. Dat vind ik zo'n goede spreuk. Kunst is schön, macht aber viel arbeid. Fantastisch, hè? Kunst is hard werken. Maar hij bedoelt ook met denken, hè? Met denken. Uh -huh. Nee, je, je, je, je maakt iets, zeg maar, om alleen te trekken. Om een perceelstreek. En de ene penseelstreek is wel wat. En de andere penseelstreek is niks. En zo moet je zien. Dus ik misbruik de stillevens om voor mij een stilleven te maken. Deze vind ik ook hartstikke goed. Wat staat er dan? Hier staat, die is van August Willemsen. Wie niets te zeggen heeft, bedenkt steeds iets nieuws. Wie iets te zeggen heeft, blijft dat zijn hele leven herhalen. Dus ik blijf dat ook herhalen. Ook die tekst van August Willemsen. Die heb ik zomaar geconfiskeerd. Ja. Kijk. Dit is die serie. Dit fotootje. Dit hangt bijna allemaal in het Arnhems Museum. Ja, want uh, ik denk de meeste mensen kennen u van de... Uh, Stilleven's met koffiepotten met die lange, sierlijke, S-vormige tuiten. Maar dit is anders, hè? Ja, dit is alleen maar dit is. Kijk, dit is een conserveblikje. Met een kleiner conserveblikje erin, weliswaar vergoest. En dit is een zinken trechter. Yes. Dus... Zeg maar, ik gebruik die dingen misschien nog beter. Ik misbruik ze, omdat je, ik gebruik ze niet illustratief. Die heb ik ook gebruikt. Dit is een andere vorm, zie je? Hier zit een klein tuigje aan. Ja. En met die trechter en het kopje staat ervoor. En kijk, hier zie je de attributen. Oh, Dit zijn de modellen. Dit zijn de modellen. Kijk, een blikje in een blik. Deze heb ik gebruikt, en die heb ik gebruikt. En die drie staan op het tafeltje in het museum. Ja, naast de ingang naar de zaal. U noemt die serie super saaie. Ja. Stillevend. Ja. Nu uh, heb ik zelf altijd een beetje last van dat ik dingen inderdaad zo gauw... ik denk zo'n klein beetje onder de knie te hebben. Dan vind ik ze saai. En dan ga ik iets anders doen. Oh. Maar u gaat steeds maar door. Ja. Met die stillevend. Ja. Ja. Hoe doet u dat? Hoe houdt u dat vol, die concentratie? Nou, dat is inderdaad doodvermoeiend. Ik, het niet schilderen is vermoeiender dan het wel schilderen. Het is doodvermoeiend. Kijk, Ik wou kleur gebruiken en ik vond dat dat niet mocht. Dat mocht niet. Dus dat is dat Calvinisme wat in de Nederlandse mens zit... dat... Niets overbodig. Niets overbodig. Kijk die koolmees. Fantastisch. Hey, die oh, wat een leuke koolmees. Kijk. Leuk, Hey, Ik kan van heel dicht kijken hier. Ja, hij heeft niks in de gaten. Een collega van mij. En... Een zekere meneer Van Rijn, die heeft alsmaar portretten gemaakt. Geen brand bedoel ik. En die, ja, en die werden steeds interessanter en steeds mooier. of is het woord niet. Die kwamen steeds verder. Man, wat maakte die man een goede portretten? Dus die deed ook alsmaar hetzelfde. En is dus dan, betekent het dat het, dat het de drang is om steeds beter te worden? Ja, ik heb de capsones. Ik heb de capsules, dat ik nog steeds iets nieuws maak. Ook, al lijkt het sprekend op het vorige schilderij. Ik denk dat het steeds verder komt. En dat moet ook. Er moet wel steeds iets nieuws Ja, zijn. ja. tuurlijk, tuurlijk. Een heilige plicht zie ik het. Ik zie het niet als een uitdaging. Ik zie het als een heilige plicht. Om door te gaan. Nou, om door te gaan? Eh, om om elk ding weer verder te brengen dan het vorige ding. Ja, precies. Ja. Dat, uh, dat uh, ja. Dus u sloeg die weg in en toen moest het ook tot het uiterste. Ja, tot het uiterste. Ja. En dan nou ga ik door. Dus ik, ik zeg wel tegen jou, ben benieuwd wat hierna komt... maar misschien ga ik nog wel met hetzelfde door. Leert u wel elke keer weer iets nieuws... Nou, niet ouderleefend. Nee, ik vind je hebt geluk als je één keer in de maand iets, uh, iets leert. Of leert, leert vind ik het goede woord niet. Dat je iets doet, iets doet wat je goed vindt. En dat is niet steeds iets nieuws dus? Nou ja, ja dan is het iets nieuws. Bij mij is een, uh, een uh, verschuiving van een centimeter al iets nieuws. Een aardverschuiving. Ja. Ja. Ja. Het is eigenlijk wel mooi. Dus u... Het is wel eens een hartbeschrijving, ja. Maar dan is het nooit saai eigenlijk. Het leven en, en het werk. Oh! Nee, het is doodvermoeiend. Doodvermoeiend, maar niet saai. Nee, ik vind het leven helemaal niet saai. Ik vind het leven fantastisch dat ik dat kan doen. En dat ik nog steeds gepassioneerd ben. Heerlijk dat ik gepassioneerd ben. Maar ja, altijd. Ik wil het etonige altijd uitbuiten. Uh, uh, waar ik ook kom, in Parijs kom ik mijn leven lang gelijk, dat is nou wat minder, in La Palette. Op de hoek van de Rue de Seine in, in Parijs. Uh, ik kom in dezelfde winkel waar ik mijn materiaal koop. Uh, dezelfde tandarts, ik zeg maar iets geks. Uh, uh, dus u houdt überhaupt niet zo van verandering? Van... U houdt sowieso niet zo van verandering? Nee, maar ik denk dat je die sobere dingen moet doen om van daar iets uit te laten ontstaan. Ja, dat is eigenlijk helemaal tegen de tijdsgeest in, hè? Oh. Dat nu is, we moeten alles zo snel en ja. Uh, ja. elke dag wat anders. En, ja, uh, ja. Uh, je moet ja. uit elke dag weer iets nieuws halen. Maar u zegt de waarde zit eigenlijk juist in. Ja, bij mij, hè? Ja, bij mij. Ik zeg niet dat ik gelijk heb. Nee, maar voor jezelf in ieder geval. Ja. Ja. De super saaie stillevens van Klaas Gubbels... die zijn vanaf heden te zien in het Arnhems Museum voor de Moderne Kunst. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer na middernacht met uh, Nooit meer slapen... en voorafgegaan door het uh, 20 twintigdelig hoorspel Bonita Avenue... En, uh, Hoorspel naar aanleiding van de roman van Peter Buwalda. En daarna hoort u een uh, verslag van een wandeling... die Wim Brands maakte met schrijver Raoul de Jong... die in de zomer van 2012 een wandeltocht maakte... van 1200 kilometer van Rotterdam naar Marseille. En dat resulteerde in een boek, De Grootsheid van het Al. Dat hoort u dus ook uh, morgen. En we gaan ook uh, dan weer praten over uh, kunst en andere cultuur. Uh, u kunt ons trouwens uh, mailen als u dat wilt. Nooit meer slapen, En we zitten ook op Twitter, at vpro -nms. Straks op Radio 1 omroep Max met het programma Nachtzuster gepresenteerd door Ron Vergouwen. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u een hele mooie nacht en morgen een vrolijke dag en tot morgen.